Dit is Onderduivend Nede Wit met het NOS-journaal. De rechtbank in Rotterdam heeft een 36-jarige man die op Twitter Femke Halsema bedreigde... veroordeeld tot een celstraf van 17 dagen en een werkstraf van 80 uur. Op Twitter had hij gedreigd het dochtertje van de voormalige GroenLinksleider iets aan te doen. Hij noemde zich Alaou Akbar, maar bleek een autochtone Rotterdammer die een hekel heeft aan linkse politici. Hij heeft op Twitter ook PvdA-leider Cohen en D66-leider Pechtold bedreigd. Alsema deed vorig jaar aangifte. Volgens haar was ze als politicus aan bedreigingen gewend... maar wilde ze niet in angst om haar kinderen leven. Haar twee kinderen kregen enige tijd politiebewaking. De Syrische regering heeft mensen gewaarschuwd... dat ze moeten stoppen met demonstreren. In een verklaring die werd voorgelezen op de Staatstelevisie... stelt het regime van president Assad dat alles in het werk zal worden gesteld... om de stabiliteit in het land te waarborgen. Vanochtend maakten veiligheidstroepen met geweld een einde aan een demonstratie in Homs, de derde stad van Syrië. Volgens getuigen schoot de politie met scherp en is er tenminste één dode gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. De demonstranten eisen het vertrek van president Assad. Volgens de Syrische regering zijn fundamentalistische moslims verantwoordelijk voor de onrust in het land. Toekomstig burgemeester van Hilversum Pieter Broertjes gaat een dagje meelopen met de Utrechtse burgemeester Wolfse, de oud-hoofdredacteur van de Volkskrant hoopt bij hem de fijne kneepjes van het vak te leren, zo zegt hij zelf. Ook bij zijn toekomstige collega's in Den Bosch en Nijmegen wil hij een dagje meedraaien. Broertjes gaat vanaf juli aan de slag in Hilversum. Hij stopte vorig jaar met zijn werk als Hoofddirecteur. Al het weer zonnig en droog. Het is 19 tot 23 graden. Op de Wadden 17 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Show. In Circus Zandvoort.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 The music's got me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 Known the time to leave. Close my eyes and imagine I was blind. Open up and said too much. Thoughts of us remained untouched. Keep them safe, locked inside. Because it's only just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 Don't forget your book, you know you gotta learn the golden rule. The teacher tells you stop your play and get on with your work And be like Johnny Toogood Don't you know he never shirts He's coming along in your arms wearing Van zuiver hout was het beste dat ik vinden kon toen niemand wegging met het goud. Een hart is van het hardste haal, maar het buigt nog als het moet. Maar niet te ver en rustig gaan, weet nog niet echt wat het doet. Dit is mijn hart. Houdt een hart. de dames voor u hebben het alvast bezwaard. Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. En de stelen lijkt me niet de moeite.